IMF-topman strauss Kaan neemt met onmiddellijke ingang ontslag. In al zijn kracht, tijd en energie nodig heeft om de komende tijd zijn onschuld te bewijzen. De Fransman zou hebben geprobeerd in een hotel in New York een kamermeisje te verkrachten.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 Er staat in totaal 150 kilometer file, ik noem de files van 5 kilometer en langer. A7 hoorn richting Zaandam tussen Purmeret Noord en knooppunt Zaandam 11 kilometer. Verderop op de A8 tussen Zaandijk West en knooppunt Koenplein 8. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp 8. De A13 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt 8. Dat komt door een ongeluk op de A20 naar Hoek van Holland. Daar staat tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ketelplein 12 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. De A20 naar Gouda tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam-Krooswijk 9. En de 28 van Zwolle naar Utrecht bij Leusden 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je le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 Gedaan door Roy van Buringen, de bekende van, van de events, zou ik maar zeggen, Roy. De redactie is door Yvonne Roosendaal, dat is zeg maar standaard. En we hebben een nieuwe redactielid, dat is Ellen Jansen. En we zijn heel erg blij met haar. Dan de koffie wordt gedaan door Yvonne Roosendaal, dus de koffie en thee die wordt ingeschonken door haar. En nou, we gaan nu even naar het programma.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 Wordt staande gehouden, tijdelijk, dat noemen ze blokken. En um, als wij dan weer uh, voorbij zijn, dan mogen de auto's weer, uh, weer rijden. Dus zo uh, gaan wij veilig uh, door de stad heen. En dat accepteert iedereen ook? Nou ja, 99,9% wel. En... Heel af en toe, ja, we rijden onder, onder begeleiding van, um, van de politie. Ah, okay. Dus dat geeft natuurlijk ook al een, een goed beeld. En, um, dus ja, heel af en toe heb je iemand die liever niet wil stoppen. Maar uh, nou ja, twee minuten wachten, dat uh, lukt over het algemeen wel.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 Ja, okay. We hebben zo nu en dan ook tussenstop, zodat we weer kunnen groeperen. En van daaruit oh, okay. weer het ja. volgende stuk in kunnen gaan. Ja, en hoe lang uh, is zo'n uh, skate toch? Nou, we, we beginnen om 8 uur en we proberen echt rond 10 uur uh, weer terug te zijn bij ons vertrekpunt. En meestal oh. kunnen we in die tussentijd zo'n 20 kilometer skaten. 20 kilometer. Ja, de routes die oh, okay. we ook uitzetten, zijn altijd gemiddeld uh, 20 kilometer. Waar, waar ga je dan zo al gemiddeld doorheen? Blijf je dan in Haarlem of ga je ook een beetje de. De routes zijn eigenlijk iedere keer anders. We proberen ook iedere keer weer een ander stukje van Haarlem te pakken. We gaan bijvoorbeeld naar het Schodere Oog in Haarlem. We gaan naar de Molenplas, weer de hele andere kant. Komende woensdag gaan we weer heel veel door het centrum.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 Hmm. Dus uh, ja, het staat zeker op onze winstlijst ja, ja. om, uh, om ook door Zandvoort te gaan. Want ik denk als wij allemaal jullie uh, skatend door het dorp zien gaan, dan uh, dat ook in Zandvoort wat meer gaat leven zo. Want eigenlijk kennen we het bijna helemaal nog niet, hè? De skate, uh, nou, je ziet het hier nog wel eens op de boulevard. Nee, de, ik bedoel dit skate-event, mm. de Night uh, Haarlem Night Skate. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee, ik ook niet. Maar ik vind het wel heel leuk. Ja. Dank u wel Ja, ja dat is toch, toch apart we, we skaten al twaalf jaar zoals Nick zegt en, ja. en, en er zijn ook nog in Haarlem Als we mensen, als we mensen stilhouden die zeggen van ik heb, ik heb nog nooit van jullie gehoord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 Voor vijfhonderd deelnemers. Vijfhonderd deelnemers. Ja. Zo, dat is behoorlijk. Ja. Nou, van Amsterdam ken ik het wel. Ja, ja nou, dat is eigenlijk, uh, eigenlijk uh, hetzelfde, alleen daar skaten ze zonder politiebegeleiding. En uh, hier skaten we met politiebegeleiding. Dat is uh, ja. naar ons en, veiliger. En het is ook opvallend, want Amsterdam is nu een van de kleinste skaters. Dus wij zijn zelfs groter in Haarlem dan in Amsterdam. Dus. Nee. Hey, ja, nou. Leuk dat je we, toch in Amsterdam kent en. Wat Haarlem. grappig, hè? Hoe dat ja. dan werkt? Nou, ik heb ze in Amsterdam sinds uh, skaten af en toe. En uh, ja. helemaal niet. Ja, het grappig. Nou, in Amsterdam zijn er een. Uh, hoeveel man zijn er? 100? Ja. 150? 150 ongeveer. Nou, okay. doe dat keer 4, en dan, uh, keer drie, keer vier, en dan uh, heb je onze stoet. Ja. ja.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 ja, zo proberen we toch uh, deelnemers te werven. Ja, want ik heb even naar jullie site gekeken, maar die ziet er echt heel goed uit. Ja, dankjewel. Ja. ja. En dat is ook allemaal vrijwilligerswerk waarschijnlijk. dus allemaal vrijwilligerswerk, ja. ja. Mooi. Noem de site maar even als je Het is uh, haalmnightskate.nl Ja. Ja, je kan het gewoon googelen en dan uh, krijg je hem eigenlijk ook alles als eerste. Ja. ja. En Nightskate is natuurlijk uh, op zijn Engels geschreven. Klopt. Ja. Hé, hey.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 ik coördineer alle vergunningaanvraag. Rij ook met gemeentelijke vergunning. Niet alleen voor de gemeente Halen maar ook voor Bloemendaal en Vels hebben we een, een vergunning. Dus ik heb contact met de uh, uh, instanties, uh, politie, gemeentes, uh, dat soort uh, instanties allemaal. Nou, ik probeer wat uh, sponsorwerving te doen, want ja, we willen een flyer maken. En uh, we hebben uh, alle onze regelaars moeten een officieel hesje aan. Uh, ja, daar hebben we toch allemaal... Uh, geld voor nodig en die probeer ik dan bij, bij lokale ondernemers vandaan te halen en verder probeer ik zoveel mogelijk vrijwilligers bij elkaar te krijgen en warm te maken om, om te helpen bij de organisatie ja, ik doe het zeker niet alleen want nou, Robin helpt, helpt mee maar daarnaast nog zes andere mensen en zo hebben we ook iemand die alleen maar volledig echt verantwoordelijk is voor het maken van de routes omdat het toch weer echt een heel bijzonder stukje is van ...van onze Haarlem-Nuidscheid. Ja, en uh, nou, naast je zit uh, Robin Filippo. Jij bent hoofdblokker, heb ik inmiddels uh, begrepen. En ik ben, nu snap je ook wat een blokker is. Ja. Geen blogger, maar een blokker. Dat is gewoon Nederlands ook nog. Um, kun jij jezelf uh, voorstellen wat, wat je precies doet? Ja, nou, ik, uh, ik rij al acht jaar mee met, uh, met Haarlem-Nuidscheid als blokker. En, um, uh, en sinds dit jaar ben ik dus hoofdblokker. Dat betekent dus dat je alle, alle vrijwilligers die... Uh,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 Clublife. Ja. Klinkt het allemaal goed, hè? Klinkt heel wel gezellig. Ik skate niet, maar anders heb ik, uh, had ik het een keer gedaan. Ja. En, uh, en, dan en, moet je een keer komen ja. kijken, ook. Ja. En, ja. ja Wat op kop hebben we ook nog een uh, een autorijden ook van een van onze sponsors en daar komt uh, muziek uit. Dus het is ook nog een heel gezellig, heel gezellig, een, een heel, heel gezellig ja. feestje. Het is echt. Uh, staat ook achter op onze flyer. Het is uh, DJ Duck. Dus is een omgebouwde Deejavu. <laughs> Ah, Oké, okay, en die rijdt eh, voorop. Installatie achterop. Oh, okay. Leuk, hoor. Ik ga ja. zo in Maar ja, tenminste, hij sponsort jullie dan. Ja. Nou, het klinkt echt, het klinkt echt heel erg leuk. Ja. ja die bammer van die rode, oranje hesjes aan, zie ik. De, ja. De dat zijn onze verkeersregelaars ja. en uh, ja, eigenlijk rijdt de uh, politie voorop. Uh, twee motoragenten, wat altijd mee van de politie Kennemerland. Ja, en uh, die zetten de kruisingen stil en uh, ja, daarnaast je eigenlijk voor Robin en uh, die plaatsen dan een verkeersregelaar. Oh. Ja, wat ik ook heel leuk vond aan jullie uh, website, dat uh,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 Uh, hij uh, zit hier niet in zijn pak, zoals uh, Betty al zei. Van joh, uh, ik uh, zit het er eigenlijk anders uit dan een gemiddelde. Wijk. Ja, ik heb bij een wijkagent altijd een bepaald gevoel. Een beetje ja. een bromsnorgevoel. -gevoel. Ja, hij ja. heeft ook ja, een snor. Weet je, nee, ook uh, niet. Nee. Nee. Ja. Nou, welkom uh, Dolf. Goedemorgen. Goedemorgen, je, uh, Welkom. Uh, nou, misschien moeten we maar gewoon eens met een hele basale vraag beginnen: van uh, wat is nou een wijkagent en wat doet hij? Uh, misschien voor de meesten wel bekend, maar misschien zijn er toch nog aspecten die niet bekend zijn. Ja, nou goed, een uh, wijkagent in de regio Kennemeland heeft dus een bepaalde wijk uh, toegewezen gekregen. En in in Kennemeland is het meestal zo'n, uh, proberen we een wijk samen te stellen met uh, zo'n gemiddeld vijf, zes, zeven duizend mensen. En uh, zo is uh, zeg maar, uh, Zandvoort uh, verdeeld uh, in drie wijken. We hebben uh, zeg maar vier wijkagenten, dat zal ik zo uitleggen en Een wijkagent is verantwoordelijk zeg maar, voor die wijk en uh, houdt een beetje de cijfers in de gaten van uh, de aantallen, uh, uh, criminaliteitscijfers, uh, verkeer, ongevallen, uh, geweld en noem maar op, en dan uh, draait een beetje aan de parametertjes uh, van de, de, de cijfers in zijn wijk. Als het dus zeg maar, het uh, aantal uh, inbraak of uh, fietsendiesel of brompfietsendiesel uh, stijgen, dan geeft hij meteen een, een attentiesijntje, uh, nou ja goed, let op, we gaan hier dan doen. Het wordt dan even besproken met uh, de leiding en het uh, bureau en uh, dan gaan we een plan van aanpak maken.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 En ja, dat kan je dus uh, ja, door je contacten, maar zo ook door je eigen bevindingen, kan je dat uh, waarnemen. Ja. Hey, um, nou, ik, ik denk dat het een heel duidelijk beeld is van, uh, van wat een wijkagent doet. Ja. Dus, uh, ik kan me, en, uh... en is dat altijd, uh, altijd overdag? Een wijkagent werkt gewoon altijd nee. overdag? Of nee, ook uh, nee, nee, nee, nee. avond- en dat, nachtdiensten? Dat, nee, dat... Uh, sommige wijkagenten, uh, dat ligt aan welke wijk je hebt. Oké. Okay. Dus zijn wijkagenten zeggen, oké, okay, ik ben gewoon uh, alleen overdag nodig. Uh, maar ik draai dus ook uh, ochtenddiensten, uh, middagdiensten, nachtdiensten en uh, weekenddiensten. Dus daar waar jij vindt, van, nou, okay, uh, waar, waar het druk is of waar het nodig is, uh, daar pas ik mijn rooster op aan. En is dat dan niet toevallig altijd overdag dat je dat nodig uh, vindt? Nee. Dat nee. Door, dit, maar... nee. nee. nee. Ik kan me voorstellen dat de verleiding nog een groot is. Nee, nee. nee. Ik niet, laat ik het uh, zo zeggen. Ik heb dat behoorlijk... Uh, verdeeld. Oh ja. en, dat, en dat ga je een beetje zelf, uh, verdeel je dat een beetje? Ja, een en, maar dan moet krijgt. ik wel rekening houden met uh, dat er dus ook nog uh, behoefte is uh, hier in Zandvoort dat je dus uh, op een andere manier wordt ingezet, niet als wijkagent, maar dat ze dus ook af en toe verzoeken doen van uh, nou wil je chef en dien zijn, of wil je horeca commandant zijn, of wil je commandant zijn, uh, zijn maar op de kopzeeweg.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 Even naar, je, naar de structuur. Daar hadden we het net ook over. Van de, de, de rangen binnen de politie. Ja. Dat, ik, ik, ik moet zeggen dat voor mij als burger is het redelijk ondoorzichtig. Kun je dat nog eens uitleggen? En waar jullie dan als wijkagenten zitten? Ja. We beginnen met uh, aspiranten. Dus, uh, zeg maar uh, één streepje. Dat zijn uh, agenten in opleiding. Tegenwoordig duurt die uh, opleiding... Uh,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 Nou, dat is dus een, één streep, is een aspirant, dan hebben we twee streepen, is een surveillant. Drie streepjes, dat is een agent. Vier streepen, is een hoofdagent en daarna krijgen we een brigadier. Dat kan je meestal zien op de, de schouders, ontscheidingsteken, dat is een, een zwaard met een, een kroontje en een, een lauwe tak. Oké, okay, en geen strepen meer? Of? Nee, die hebben geen strepen meer. Dus iedereen denkt, ach gut, dus met beginne, ja, ja. <laughs> ja. dat is net een begin Ja. dit strepen. Dat zouden de meestal mensen denken. En uh, de wijkagent, wat voor een uh, niveau heeft die normaal? Uh, de wijk wijkagent is meestal brigadier. Kijk, ja. dus het zijn geen kleine jongens. <laughs> ja, het nee. zijn mensen met behoorlijk niveau. En, uh... Zonder strepen? Nou, de, ja. de wijkagent nemen ze meestal wat uh, een uh, agent met wat meer ervaring, ja. als het uh, kan.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 En uh, dat je dus met de aanpak een klein beetje le leiding geeft aan, uh, aan plusagenten uh, die je dus in het plan van de aanpak hebt verwerkt uh, om, om, om bijvoorbeeld uh, woninginbraak aan uh, te pakken of fietsendiefstolen. Als je dan zegt van nou, oké okay, ik zet daar even een paar agenten in met surveillance extra toezicht.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 We dus was eigenlijk vroeger de strandagent. maar we hebben hem even wat uh, meer taken uh, heeft die, die dus ook uh, hotels, uh, circuit, centerparks. En die rijdt met, met die voorwieldrijf ja. ook het strand. Ja. Waar we allemaal zo lekker naar zitten te kijken van oh, zo'n baan zou ik ook wel willen. Ja, maar die zijn hard nodig. Ja, ja. Uh, en uh, zonder voorwieldrijf kom je ook niet op het strand. En hij ja. zit dus inderdaad heel veel op het strand. Uh, hij pakt ook uh, zeg maar bloemendaal, strand, uh, alle evenementen. En dan hebben we Henk Kommer, die doet uh, horeca in het centrum, Jack Opdam die doet het zuidelijk gedeelte van uh, Zandvoort en ik doe dus Zandvoort Noord en dat kan je dus eigenlijk zeggen van alles boven het spoor, het ten noorden van het spoor. Richard, dat is ook bij ons denk ik, hè, waar wij wonen. Ja. Ja, dus dat dus wordt nee, onze, onze wijkagent. Noord, maar het is ook, nee. uh, ja, wij wonen in Noord, naast het Centerparks Hotel. Oké. Okay. Dus we, we hebben nu kennis met onze wijkagent. Ja, met, met de, onze de wijkagent. Wijk, en, na, ja. Welkom. Ja. Ho hoe vind je onze wijk? <laughs>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 Theo is nu, uh, zeg maar, dagcoördinator geworden. En dat is dus, zeg maar, een, dat een beetje, om het uit te leggen, Sergeant Behind the Desk, hè? dus dat is een brigadier uh, achter de balie. Uh, die dus uh, het rijden en het zeilen, dagelijks, uh, zeg maar, uh, leiding uh, achter uh, de balie. Die uh, uh, zeg maar, stuurt uh, de collega's aan wat voor uh, werk gedaan moet worden per dag. Die zit achter de dames... Uh, uh, van de receptie voor als backup en uh, die uh, loopt daar uh, op die functie stage op dit moment ja. en want die wil dus wat anders gaan doen uh, Theo als uh, wijkagent tenminste hij wil gaan kijken of dat die, uh, zijn Niet je zeg maar nietzelfvoldoend nee hij is wel plusagent alleen is. je hebt dus uh, een, een, een, een plusagent als wijkagent uh, veel op straat mm -hmm. en een uh, dagcoördinator is wat meer uh, bureauwerk oké oh, okay. en dat is dat wat hij wil gaan doen ja ja oké okay.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 Gaan staan. Ze draait zich om. We moeten gaan. Kijk in de ogen, en zie de cellen. Zij zijn Laat mij iets doen nu Waardoor je mij nooit meer wil zien Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort in Hotel Hoogland. Wij zijn Richard Buitennek En Betty van Voorst. Ja. En we gaan uh, praten met Lana Lemmens. Lana, die uh, doet veel met de VVV en dat soort zaken. <laughs> uh, Lana, wil, is werk. <laughs> je, wil jij jezelf even voorstellen? Wat doe je? Want mensen kennen je wel, anderen kennen je weer niet. Oh ja, Lana wel eens van gehoord.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 Ja, gedeeld uh, city manager, uh, sorry, centrum manager Hilly Jansen. Zijn we naar Den Haag geweest? Zandvoort was genomineerd voor evenementenplaats van het jaar. Uh, tot 50.000 inwoners. Misschien moet ik daar een klein beetje wat over uitleggen. Want tot een week of twee, drie geleden hadden wij er ook nog niet van gehoord. Er is een, uh, een, een nominatie of een, ja, een prijs. En dat was dit jaar voor de elfde keer. Voor allerlei uh, categorieën op het gebied van evenementen.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 En ja, vertel. Ja, ja, vertel. Het is een beetje een dubbel gevoel. Ja. Uh, we zijn gisteren tweede geworden. En het is altijd een beetje lastig, want uh, natuurlijk ben je ontzettend blij met wat ik net al zei. Uh, er zijn heel veel plaatsen niet eens uh, genomineerd. Zandvoort staat daar toch gewoon eventjes bij in dat rijtje. Uh, maar toch ook wel een klein beetje teleurstelling, omdat je dan uh, zonder het evenement of het, uh, de evenementenuitreiking nu. Uh, uh,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 één evenement, dat werd ook een paar keer aangehaald. Ja, want ze hebben één evenement wat zo ontzettend goed is. Had ik bij mezelf zoiets van, nou ja, waarom niet hen uh, nomineren voor een bepaalde categorie evenement van het jaar. En niet evenementen plaats van het jaar. Want ja, qua evenementenkalender, zonder te klinken, ja. komen ze niet bij Zandvoort Lekker. in de buurt. Maar ja, het klinkt altijd een beetje... Uh,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 Hele thema's en decors. En dan denk je, joh, in godsnaam, hoe doe je dat? Ja, dat doen ze dan met z'n dertig. Nou, ongelooflijk. Ik vind dat echt iets typisch Zandvoorts, die mentaliteit, om dat echt aan te doen. Met de... elkaar hè. Maar wat zijn in jouw ogen de concurrenten, zeg maar, die ja, van dorpen onder de 50.000... die ook zo actief zijn? Ja, daar val je me in die zin een beetje mee. Ik heb daar eigenlijk niet heel erg over nagedacht. Uh, wij, wij waren daar met de wetenschap. We gaan strijden met Vrieland en Doesburg.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 Ik Durf niet helemaal te zeggen hoeveel inwoners Valkenburg heeft, maar ik zou nou, een... maar, niet. maar zeker volgens mij is dat ongeveer om en nabij een beetje hetzelfde als dat Zandvoort ja. heeft en dan gebeurt ook heel erg veel, is ook niet genoemd. Dus uh, ja, ik denk dat wij uh, dat er nog wel andere plaatsen zijn die daar ook uh, zeker voor aanmerk kunnen gaan komen, maar ja, ik, ik denk wel dat Zandvoort echt opvalt door de hele grote diversiteit. En het hoeft niet allemaal, het, uh, het hoeft niet allemaal hele grote evenementen te zijn. Uh, we hebben vorig jaar een ontzettend leuke. Uh,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 Um, het was in Den Haag omdat Den Haag vorig jaar gewonnen heeft. Dus uh, eigenlijk de organisator uh, uh, of de winnaar van, van het jaar dus mag het het jaar daarna organiseren. Oh, maar daarom snap ik waarom Vlieland gewonnen heeft. Daar willen ze allemaal naartoe Ja, maar ja. ja, ik denk niet dat Vlieland degene is. Het, het ging echt om de, om de plaats mm. Amsterdam-Rotterdam. Dat is ook mijn grapje. Ja, hoor. maar in, ik ben afgelopen november trouwens in, in Vlieland geweest. Of op Vlieland moet ik zeggen. Ja, op en, hè? Ja, ja. En het was hartstikke leuk hoor. Ik heb me, ik heb me kostelijk vermaakt. Maar evenement ben ik niet tegengekomen. Nee. <laughs> um, maar om, om, uh, ik denk dat. Uh,